Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. De Thaise politie legt demonstranten vandaag geen strobreed in de weg als ze het hoofdkantoor van politie in Bangkok willen aanvallen. Agenten hebben het prikkeldraad en betonnen afzettingen rond het gebouw opgeruimd. De politiechef zegt dat ze vandaag de confrontatie niet aangaan. Waarschijnlijk is de onverwachte aankondiging bedoeld om verdere escalatie te voorkomen. De betogingen zijn al een maand aan de gang. De demonstranten eisen het aftreden van premier Yingluck Shinawatra. Ze hadden al eerder overheidsgebouwen als doelwit... en kondigden gisteravond aan om het politiebureau in te nemen.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 Ja, goedemorgen en welkom bij het laatste uur alweer van dit is de nacht van 3 december. We zijn de decembermaand alweer ingegaan en dat betekent nog maar één maandje. Is het alweer 2014, dat is raar. Dit uur kijken we naar uh, de, de komende dag waarin we gaan praten met hoofdredacteur van, de Nederlands, uh, van het Nederlands Dagblad, Sjeer Kuiper. Want vandaag komt het verbod op godslastering ter sprake in de Tweede Kamer. Daarnaast gaan we praten met Rudy Meijer over de ontwikkeling in de ruimtevaart. En we vliegen naar de Oekraïne waar de protesten hun hoogtepunt bereiken. En ook in Israël is uh, niet alles koeken. En dus ook daar gaan we mee bellen. Maar dat allemaal na muziek. de nacht de ao nobody Nothing to hold but the memories and frames. Oh, they remind me of the battle I face. Without your love, without you, I drown. Somebody save me. I Here knocking at my door Armin van Buren op de vroege ochtend. Maar dan wel een hele mooie remix. This is what it feels like. Hoorde u bij. Dit is de dag, uh, uh, dit is de nacht, excuses. Het is nog nacht namelijk. Het is negen over vijf in de ochtend. En we gaan naar Israël. Want daar zit Peter, het lam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en Peter, uh, jij woont in Israël. Werkt daar. Wat doe je precies? Uh, ik werk uh, ge gehandicapte uh, jongens. Oké. Okay. En ik wil... Ik en wat doe je dan precies? Het is een hoog niveau verstandelijk en ik werk in een sociale werkplaats. Daar leren ze houtbewerking ja. en daarna dan kunnen ze doorgaan om het beroep ook uit te oefenen en daar ook zelf iets mee te verdienen. Okay. Zodat ze wat meer kunnen werken aan zelfstandigheid. Kijk, nou dat is uh, mooi en dankbaar werk in ieder geval. In onze briek ja. Dit is de Wereld hebben wij uh, Nederlanders die in het buitenland wonen... die voor ons het nieuws volgen wat daar uh, in hun land uh, uh, ja, speelt. Heb jij ook voor ons gedaan? Israël is uh, nogal behoorlijk in het nieuws. Ook hier in Nederland. Uh, wat is er aan de hand? Ja, er zijn verschillende dingen aan de hand natuurlijk, altijd. Uh, op dit moment uh, speelt vooral de geschiedenis met uh, Iran. Mm -hmm. uh, om, omdat het... Uh, ja, best wel uh, spannend is hoe hoe dat, hoe dat uitwerkt. Ja, we uh, hebben het over het atoomakkoord, hè? Ja, precies. Ja. En wat houdt dat precies in? Um dat, ja, dat akkoord dat houdt uh, in dat, uh, dat de, de, de verschillende landen in de wereld proberen om uh, met Iran een overeenkomst te maken. Mm -hmm. Dat ze uh, dat, uh, geen uh, atoomwapen ontwikkelen, maar alleen uh, bezig zijn met, uh, met gewoon de normale vreedzame energieopwekking. Ja. Yeah. En vanuit en, uh, en, je is daar best wel wat wantrouwen over. Yeah. Uh, ja. Ja. Waarom eigenlijk? Uh, ja, om, om dat, uh, omdat je hier wat dichterbij zit natuurlijk. En ja, uh, en, uh, en, ja merkt dat, uh, dat het toch niet altijd even makkelijk is... om, uh, om met, uh, met de landen in, in, in die, uh, ja, ja, toch met een, uh, een bepaalde achtergrond... om daar een akkoord mee te sluiten. Ja, ja precies. Uh, ja. Hey, uh... Uh, die, ja. Ja, even Peter, ja. Hoe, hoe reageren de burgers daar dan op? Is daar dan ook echt iets van te merken? Ja, mensen, mensen zijn... De, de, de, de Arabische mensen die, die zijn, die zijn best wel sceptisch. Ja. Maar, maar, maar dat raakt we niet helemaal. Uh, de Israëlische bevolking, die, die, die zijn helemaal uh, wat afstandig. Die hebben daar helemaal geen vertrouwen in dat, dat je met een akkoord iets kunt bewerken. Oké, okay. daar hebben ze al helemaal geen vertrouwen meer in akkoorden. Nee, nee. Hm. Hey, en, en wat is er verder nog voor nieuws in Israël, wat, wat wij hier helemaal niet meekrijgen, maar wat daar in Israël de orde van de dag is op dit moment? Uh, ja. Wat natuurlijk hier in Bethlehem uh, speelt is, uh, is, is uh, de, de geboorte van de heer Jezus. Mm -hmm. Want uh, Bethlehem is natuurlijk de stad waar, waar Jezus geboren is. Ja. En, en, uh, en uh, wat dat betreft is, uh, is het een, een hele uh, bijzondere plaats voor de, in een uh, toch een heel islamitische omgeving. Ja, dat zijn ze uh, daar... Dat alles, alles in het teken staat van uh, de geboorte van Jezus. En daar zijn ze nu alweer meer volop mee bezig, zeg maar. Dat wordt dan ja. deze maand weer heel erg. Uh... Ja, precies. Oké, okay, en hoe uitzicht dat dan? Want wat doen ze daar dan precies voor extra speciaals deze maand bijvoorbeeld? Ja, de, nou, het, de, het geboorteplein is natuurlijk helemaal uh, ingericht op het op, ontvangen op, van mensen en, en, uh, en groepen. En uh, zondag is met heel, heel veel vertoon is, is de, de kerstboom aangestoken. Ja, dat is dan natuurlijk een buitenkant. Maar aan de andere kant uh, staat natuurlijk de reëzen daar weer centraal in. Ja. En uh, worden er dan nog speciale uh, vieringen ge gehouden ook in, uh, in Bethlehem? Of... Ja, de, de echte christelijke vieringen zijn altijd binnenshuizen in de kerken. Maar de, ja, de, waar je ook komt, je hoort overal de kerstlieden. Ja? Ja. <laughs> Ja, en, en, uh, en nogal, uh, ja, de cultuur is, uh, is wat luidruchtiger, dus het gaat ook uh, met aardig wat deze wel. Oké, okay, oh, wat grappig. Ja, hier keken ze me al raar aan. Ik heb van dit weekend al een kerstboom gekocht, maar in Nederland is het nog een beetje taboe, hoor, de kerstliedjes volgens mij. Ja. <laughs> maar in Bethlehem terwijl, gaan ze al wel... Uh... Ja, en terwijl de hier erg lang duurt. Ja. Want uh, het duurt tot, uh, tot 24 januari, daar is de laatste kerstviering. Kijk, als dus alle kerstliefhebbers moeten eigenlijk gewoon naar Bethlehem gaan... dan kunnen we heel lang kerst vieren, een dikke twee maanden. Ja, precies. Ja, heb jij ja. zelf nog speciale plannen rond de kersttijd in Bethlehem? Nou, nou we, we, ja, we, we genieten wat we het mee met, uh, met, uh, met de vrijheid die er is om, om, om iets te vieren. Ja. En dat je ook... Uh, uh, op die dagen uh, merk ik dat, uh, dat uh, de, de muren open zijn. Ik bedoel, uh, dat zijn de dagen dat uh, de, de mensen echt bij elkaar kunnen komen. Yeah. Uh, mensen kunnen op bezoek in de zijn en heel vaak is er zijn nu de vergunningen dat uh, dat de Arabische mensen etisme, vrij naar je zou kunnen gaan. Mm -hmm. zo het zijn het zijn ook de dagen waar de waar de mensen ook volop kunnen genieten van een stukje meer vrijheid. ja, ja precies dus eigenlijk uh, is komende maand weer een, uh, een, een een blije maand in die zin. Ja. In de streek waar jij je op dit moment bevindt. Uh, nou ja, ontzettend bedankt uh, Peter Lam uh, voor, voor het, uh, ja, het inzicht in het uh, uh, atoomakkoord. Maar ook um, uh, ja, alvast de, de, de kerstwensen daarvan uit Bethlehem. Zeg maar, hoe het er aan toe gaat. Leuk om even te horen ook als ze daar zo lang mee bezig zijn. <laughs> en ik wens je alvast hele fijne kerstdagen dan. Ja, dankjewel. Ja, want daar mag ja. het dan, hè, heel lang. En uh, ja. Nou ja, rond de kersttijd gaan we je vast wel weer even bellen. Want dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe het er in Bethlehem aan toe gaat. En ik wens je alvast een hele fijne dag. Ja, bedankt. Ja, zometeen... goedemorgen. goedemorgen En zometeen gaan we bellen met de Oekraïne. Want ook daar is redelijk wat aan de hand. Maar dat allemaal na muziek. Did you have to You But you can't bear to hear me now Carols, voor u hoorde u hier bij Radio 1. Dit is De Nacht, luistert u naar. En we gaan bellen met Jan van Beest. Hij zit op dit moment in de Oekraïne, waar wij uh, ook wat beelden van uh, langs zien komen op het nieuws. En dan ziet het er uh, ja, redelijk onrustig uit daar. Uh, goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ja, wat doe je eigenlijk precies in de Oekraïne? Uh, ik uh, woon hier en werk hier sinds 2000. En uh, wat ik hier doe, dat is ik uh, van, van beroep ben ik ziekenhuistechnicus... en als zodanig probeer ik wat te betekenen voor de gezondheidszorg in de stad hier. Dus een middelgrote stad. Mm -hmm. En concreet gaat het om het verbeteren van de uh, medische apparatuur en medische techniek... in drie lokale ziekenhuizen. Kijk, dan hebben we even helder wie Jan is in Oekraïne. <laughs> dat is wel erg fijn. Hey, jij uh, houdt voor ons het nieuws uh, in de gaten daar in Oekraïne. Op dit moment is het redelijk onrustig daar. Ja, in een aantal uh, gebieden, uh, of het concentreert zich wel in een aantal gebieden. Mm -hmm. uh, dus met name de hoofdstad Kiev, maar ja, daar hoef ik de mensen in Nederland denk ik niet zoveel over te vertellen, dat hebben ze zelf inmiddels kunnen zien. Uh, ook een andere grote stad in het westen van Oekraïne, in Lviv, ook al mm -hmm. genoemd. Uh, daar zitten de plaats ook wel in andere steden. Uh, wij wonen zelf 135 kilometer ten westen van Kiev, ja, ja. Uh, zoals ik al zei, een middelgrote stad... weer met Utrecht. Uh, hier zijn ook wel protesten geweest. Maar in de loop van de dag, gisteren, was eigenlijk nergens meer een demonstrant te bekennen. Oh, oké. Okay. Uh, wel las ik dat mensen ook vanuit de politiek, vanuit, uh, vanuit onze stad, zeg maar, afgereisd zijn naar Kiev. Dus daar lijkt zich toch wel uh, te concentreren. Om daar aan te sluiten, ook bij een andere demonstratie dan weer. Bij andere ja. demonstraties. Ja. Hé, hey, um, uh, waarom demonstreren ze? Wat is er aan de hand? Um, ik denk dat het wel meerdere oorzaken heeft. Uh, ik denk dat er ook wel een, een onderliggende boosheid of teleurstelling is. Maar uh -huh. de reden was um, dat de EU heeft voorgesteld om een uh, samenwerkingsovereenkomst, een zogenaamd associatieverdrag, uh, te ondertekenen samen met Oekraïne. Uh -huh. um, nou, de huidige president Viktor Yanukovych uh, leek, toen hij gekozen werd. Een uh, president die met name op, uh, op het oosten, op Rusland gericht was. Ja. Uh, nou, wat op zich de mensen wel uh, wat verbaasd is, als hij de afgelopen jaren toch een zekere draai heeft gemaakt. En toch ook meer richting Europa leek te kijken. Dat, uh, ik denk dat veel mensen dat niet direct hadden verwacht. Nee. Uh, nou, de, zoals het eruit zag, zou Oekraïne ook dat associatie, associatieverdrag gaan tekenen. Ja. Dat is voor, uh, twee weken geleden in. Uh, vorige week in, in Wilnieuws de hoofdstad van Litouwen. Ja, maar ze en, hebben het niet gedaan. Ja, de, de verbazing werd dus nog groter uh, toen heel kort van tevoren eigenlijk bleek dat ze dat wilden uitstellen en uiteindelijk uh, niet hebben gedaan. En waar, waarom hebben ze het niet gedaan? Is dat ook bekend? Um, nou, de, de, ik moet natuurlijk ook afgaan op, op de dingen die ik in het nieuws hoor. Mm -hmm. um, en... Als we naar het verleden kijken, kun je het ook wel een beetje bedenken. Ja. Uh, Rusland wil graag de verhoudingen goed houden. Mm -hmm. uh, en op zich wil Oekraïne dat zelf ook wel. Alleen uh, ja, het, het vermoeden bestaat dat, uh, dat Rusland bang is dat de, dat de invloed van Europa te groot wordt. Ja. Uh, president Yanukovych heeft afgelopen maand een aantal bezoeken aan Rusland gebracht. En heeft daar urenlang met, uh, met mensen en. Uh, waarschijnlijk ook met Poetin gesproken. Mm. Dus het vermoeden bestaat dat daarbij de nodige druk is uitgeoefend. Ja. Uh, Rusland heeft Oekraïne, die uh, ook gewoon in concrete geldnood zit... Uh, ja, wat aanbiedingen gedaan. Met name uh, een aantrekkelijkere gasprijs wordt voorgesteld. Oekraïne betaalt nu een hele hoge prijs voor het aardgas. Huh? En daarnaast is ook uh, financiële steun voorgesteld... Ja, en dus eigenlijk is, de het de... Een is het gemoeid met, met geld, Ga denk jij wel een beetje. Dat ze denken, nou het is mooi omgekocht en uh, daardoor blijven ze nu toch maar gewoon aan Rusland kleven. Uh, waarschijnlijk zijn ze daardoor overtuigd geraakt. Ja. Ik denk zelfs dat het wel een wat korte termijn oplossing is. Ja. En, want ook de Europese Unie biedt de nodige perspectieven, ook ja. op het uh, gebied... Van financiële hulp. Ja, dat is dan weer de andere kant, inderdaad. En hey, wat betekent dit concreet voor de burger? Want de burgers die zijn redelijk uh, boos. Hè? Grote protesten de filmpjes die hier opduiken, die zien er redelijk zorgwekkend uit. Hè? Mensen die echt gewoon uh, uh, ja, massaal uh, voor overheidsgebouwen zitten of ze zelfs bezetten. Uh, ja. hè? Uh, nou, ja, redelijk onrustig op dit moment. Uh, ja. Ja, wat betekent dat dan concreet, concreet voor ze? Waarom zijn ze zo boos? Ja, twee dingen. Uh... Ik denk omdat ook de EU is heeft gezegd van als Oekraïne nu niet tekent, mm -hmm. dan zetten eh, dan dus wij voorlopig Oekraïne in de ijskast om even zo uit te drukken. Ja. En hoewel, eh, toen Oekraïne dus niet tekende vorige week, hoewel de EU heeft gezegd van ja, nou, dit betekent het einde van, uh, van onze, van de verhoudingen. Dus we, we blijven gewoon uh, met elkaar in gesprek. Ja. Toch hebben de mensen dat blijkbaar opgevat. Dat, ja, het, het was onze laatste kans op een uh, ja, of een betere welvaart, of een betere economie. Ja. En ik denk dat dat heel veel... Uh, en met name ook dat het zo kort van tevoren... Uh, helemaal geannuleerd werd. Ik denk dat het ontzettend veel boosheid... bij de mensen heeft, uh, heeft opgeroepen. Ja, want Oekraïne wou ze graag aansluiten. Althans de burgers dan, hè, bij de EU. Ook uh, voor de hele financiële uh, zorgen in ieder geval. Zodat ze dan door de EU gesteund konden worden. Maar last minute is dat dan, dan, dan toch uh, ja, niet getekend. ja. Um, en blijft het dan toch meer richting Rusland plakken. Hoe ziet het er dan voor de toekomst uit van het land? Uh, ja, wat de, de, gisteren werd, uh, zei de Kamervoorzitter... dat die de mensen, dat die alle partijen aan tafel wilden... zitten er tafel tafelbespreking. Of dat ook gelukt is gisteren, weet ik niet. Nee. Uh, ik las ook dat vandaag de Kamervoorzitter de Kamer... Uh, het uh, probleem aan de orde wil stellen in het parlement. Er is, als ik het goed heb, een, uh, gewoon een... Uh, Parlementaire een meteen bijeenkomst vandaag. Ja. Uh, alleen of de betrokken Kamerleden... ...of gewoon de, de, de, de Kamerleden ook... Uh, ...naar hun werkplek kunnen, dat is even vraag twee. Ja. Of veel gebouwen of omsingeld of bezet zijn. Ja. Dus, dus men wil wel in gesprek. Ook heeft uh, Janne Kooi gisteren met Barroso gebeld... Mm -hmm. uh, ...en heeft gevraagd of Brussel een delegatie uit Oekraïne kan ontvangen... Mm -hmm. uh, ...in principe schijnt hij positief op gereageerd te zijn. al heeft wel gezegd... ...van, uh, we gaan niet uh, heronderhandelen... De, uh, ...de dingen die op tafel liggen... ...die op tafel lagen in, uh, in Litouwen... ...in Vilnius... ...die liggen ook nu weer op tafel... ...en hij heeft ook gezegd dat, uh, dat er terughoudend... Uh, ja, dat, dat, ...dat een terughoudendheid betracht moet worden. Ja. Maar goed, er lijkt, dus, er lijkt dus toch wel een lichte kentering te komen... Um, ja, of dat op dit moment nog iets uithaalt, weet ik niet. Mensen zijn behoorlijk boos. En uh, de geluid die je ook hoort op straat, althans van de demonstranten... dat ze niet weggaan voor dat, uh, dat er het, iets gedaan uh, wordt het kabinet uh, ja. uh, zeg maar zijn ontslag indient. En voordat Jan is de president, dus ook zijn uh, ontslag indient. Uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uit gaat pakken. Wat ja. op zich wel verbaasd is dat het uh, politie optreden is... Veroordeeld, zowel door Janukowits als ook door de minister van Binnenlandse Zaken. Die mm -hmm. heeft ook gezegd dat het stond niet in onze plan om dat zo te doen. Nee, ja, nee, je weet natuurlijk niet waarom iets, iets te zeggen. Achteraf, dat is altijd makkelijk. Dus. Maar goed, dat, dat, dat wordt wel publiek gezegd. Ja, dus maar de toekomst lijkt, moet ja, eigenlijk... Mensen lijken toch wel het signaal op te pikken. Maar of het nu nog wat uithaalt... Dat, uh, ik ben heel benieuwd. Ja, dus het is voorlopig in ieder geval gewoon afwachten... ook wat de regering gaat doen en hoe ze op deze situatie gaan reageren. En ja, ja. om te kijken of ze misschien alsnog dan... Hè, uh, het associatieverdrag ondertekenen uh, met de EU. Uh, ja. ja, we zullen het. de komende tijd in ieder geval even moeten afwachten. Maar um, nou ja, als er volgende week nog uh, er zo voor staat... Uh, mogen we dan weer bellen voor een update? Oh zeker, ja. Kijk, nou dat is heel erg fijn. Ik ben niet geval... heel dicht op de Brandenhout, maar misschien relatief wat. De... Nou, dichter dan wij, hè? <laughs> hey, bedankt voor je verhaal in ieder geval. Uh, en ja. vast een hele fijne dag. Oké, okay. dat was. Gelijk. Ja, dank u wel. Jan van Beest is dat uh, vanuit Oekraïne over uh, ja, de onrusten daar in het land. Muziek, Lemon Tree van Fools Garden.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 Yellow Lemon Tree. Lemon Tree. Garden. En dan gingen er nog een paar glazen. Ja, sorry. Maar we worden altijd heel erg enthousiast van dit liedje. Nee, dat was een grapje natuurlijk. Hé, hey, vandaag is het precies 40 jaar geleden. En toen kwam de Pionier 10 als eerste onbemande ruimtesonde langs de planeet Jupiter. En die zonde die had de opdracht om de buitenste delen van ons zonnestelsel te verkennen. En kwam zodoende 10 jaar later dan ook buiten ons zonnestelsel terecht. En dat is natuurlijk heel erg ver weg. En aan de telefoon hebben wij uh, ruimtevaartexpert Rudy Meijnen. Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw. Ja, dat was 40 jaar geleden, precies, uh, ging er een ruimtezonde. Allereerst even de grote leek vragen. wat is een ruimtezonde? Ja, een ruimtezonde, dat is een uh, satelliet die uh, heel ver weg vliegt... om alle soorten metingen te doen bij uh, andere planeten. En uh, dat ding ging weg. Hoe bijzonder was die zonde toen, veertig jaar geleden... Nou, het bijzondere was dat hij eigenlijk uh, iets deed wat we dan noemen een Grand Tour. Hè, en, uh, een vlucht bij uh, meerdere van onze planeten. Ja. Dat is hebben zocht de een, de ander en dan nog één. Dus het uh, is voor het eerst dat een, een missie zoveel dingen tegelijk deed. Mm -hmm. En dan... Uh, het einddoel is, uh, was, of het nog steeds is, uh, om heel ver weg te vliegen... om zonnestelsel te verlaten. Kijk eens aan. Hij hey, gaat van planeet naar planeet. Uh, wat verzamelt hij daar dan? Wat voor informatie? Nou, hij heeft een hoop uh, wetenschappelijke instrumenten aan boord. Ten mm -hmm. eerste natuurlijk optische instrumenten. Dat vinden mensen altijd het meest interessant. Hoe ziet het eruit, als je van dichtbij kijkt? Maar daarnaast uh, maakt hij nog alle soorten metingen van het magneetveld... Of uh, van uh, geladen deeltjes die daar rondvliegen. Of die planeet nog uh, bijvoorbeeld manen heeft. Enzovoort. Dus uh, het zijn wetenschappelijke metingen op uh, verschillende gebieden. Oké. Okay. Um, 40 jaar geleden ging hij al weg. Inmiddels is het natuurlijk allemaal heel erg uh, verbeterd. Is het dan niet nodig dat we er nog eentje achteraan sturen met uh, helemaal vernieuwde technologie? Of is die van 40 jaar geleden echt nog... Helemaal up-to-date en stuurt hij nog steeds hele goede informatie door? Nee, nee. Hij is natuurlijk nu uh, zo ver weg dat hij... Uh, ja... ...zijn uh, stroombron, energiebron... ...dat is een zogenaamde RTG... Mm -hmm. ...een soort radioactieve bron die elektriciteit opwekt... Uh, ...die is nu ook een beetje aan zijn eind... ...dus ze heeft niet meer veel energie... Nee. ...om uh, zijn boodschappen terug te sturen... ...plus dat de afstand natuurlijk gigantisch groot wordt... ...en nog steeds groter wordt... ...dus die signalen worden steeds zwakker. Oké, okay. maar ho hoe gaan die signalen eigenlijk? Want ja... De... U spreekt echt met een ruimteleek hoor. Ik vind het uh, ontzettend fascinerend altijd. Maar als het op dit soort onderwerpen aankomt... dan blijft het toch een beetje abel en Hoe stuurt hij zulke informatie terug als hij zo ontzettend ver weg is? Nou, hij heeft uh, zeg maar heel simpel een radio aan boord. Mm -hmm. En uh, die radio die, uh, stuurt radiogolven uit. En Om zeker te zijn dat, uh, dat er niet te veel verloren gaat, doet hij dat via een grote antenne, een mm -hmm. soort schotelantenne, hè, zodat het een mooi bundel wordt, een heel smal bundel, zodat zoveel mogelijk energie naar de aarde komt. Die radiogolven die worden dan hier opgevangen door gigantisch grote schotels. Hè? Dat zijn schotels van 60 of 100 meter doorsnee. Uh -huh. En uh, die kunnen dat signaal weer, het hele zwakke signaal, weer verzamelen op het brandpunt. En vandaag gaat het in een elektronica die het weer versterkt. Oké. Okay. En zo kunnen wij dat hier dan uitlezen. Ja, ja. Uh, zo. He, heeft die zonde ons al uh, hele interessante nieuwe informatie opgeleverd? Jazeker, hij uh, uh, was een van de eerste die uh, bij Jupiter langs ging. Jupiter is natuurlijk een heel interessante planeet omdat hij zo groot is en zoveel manen heeft. Mm -hmm. En uh, later ging hij ook nog uh, bij Neptunus langs, heeft daar uh, detailopnames gemaakt en teruggestuurd. Hij had Neptunus nooit zo van zo dichtbij kunnen zien. Verder ging hij nog bij Pluto. Ja, uh, Pluto, weet u misschien, is intussen geen planeet meer. Die is ontroond. Oké. Okay. Uh, Want uh, vroeger was er nog een planeet, maar nu uh. blijkbaar niet meer. Waarom dan? Wat is het nu dan? Nou, nu wordt het gezien als een soort een, uh, een grote asteroïd. Oh. Gewoon een. Uh, hij is, uh, ja. Een Hij is gedegradeerd. Lager gezet op de op de schaal van planeten, ja. Ja. Maar uh, die pionier die vliegt nu uh, verder weg van ons zonnestelsel en het interessante is dat uh, de zon heeft om zich heen een hele grote ruimte waar die uh, zonnewind uitstuurt mm -hmm. en die zonnewind die die botst dan tegen het internas, uh, in uh, <coughs> het grote uh, interstellaire veld. Yeah. Dat geeft een soort shockwave. Een booshock. En de vraag was, wanneer vliegt hij daar doorheen? Wanneer verlaat hij echt het zonnestelsel? Dat wil zeggen ook de invloed van de zonnewind. Yeah. Nou, het interessante is dat de, de zon natuurlijk één kant op vliegt... maar de pionier die ging net de andere kant op. Dat wil zeggen de in. De staat van dat uh, zonnewind en het magneetveld is, is helemaal langer dan de, de shock, Dus uh, de staat kan ook een beetje wiebelen. Dus dan gaat hij een beetje erin en eruit. Dat is heel interessant voor de wetenschap om, uh, om te kunnen meten. Ja. En, en nu, waar zit hij dan nu dan? Want ik dacht, u gaat nu vertellen waar hij dan voorbij vloog. Maar waar, waar, waar is hij dan nu voorbij, zeg maar? Het zonnestelsel uit, maar waar is hij dan ongeveer? Ja, dat is. Uh, ik, ik wil daar geen uh, miljoenen miljarden kilometers noemen. Dat is een. Uh, dat kunnen mensen zich amper voorstellen. Wat we in de zeg maar astronomie hanteren, dat is een, een meet eenheid, een lengte. Dat heet een astronomical unit, een AU. Ja. En die eenheid, dat is precies de afstand van de aarde tot de zon. Oké. Okay. Dus daarmee moet je het hebben. Die, die, dat is een goed maat, en een ander goed maat is de tijd die een radiosignaal nodig heeft om van A naar B te komen. Ja. In ons geval, hoe lang duurt het van radiosignaal van de zon naar de aarde? Ja. Dat is acht minuten. Okay. Uh, dus een uh, astronomical unit, een AU, is, uh, duurt ongeveer acht minuten van radiosignaal. Nou, waar is die uh, pionier nu? Die is uh, heel ver buiten die is ongeveer op 70 uh, AU's. Dus 70 keer zoveel weg als de, zon van, uh, als de aarde van de zon. Wauw. En dat wil zeggen dat een signaal, een radiosignaal... van daar naar ons toe ongeveer 9 uur nodig heeft. Oké. Okay. Dus dat is uh, heel erg lang. Dus het duurt ook lang voordat alle informatie hier dan binnen is. Maar wanneer is er voor het laatste contact dan geweest met, met de zon? Uh, ja, wanneer was dat ongeveer? Dat was... Ongeveer, uh, ja, dan moet ik even naar kijken, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar het is, uh, is al een hele tijd geleden, uh, want we hebben nu geen contact meer. Het is gewoon te zwak. Het okay. is dus denk ik iets van twee jaar geleden dat we voor het laatst iets van hem gehoord hebben. Oké, okay, dus hij zwerft nu ergens door een, een zonnestelsel heen. We weten op dit moment niet, dan niet precies waar. Omdat er al een tijd geen contact dan is geweest. Um, heeft deze zonde dan nog iets speciaals bij zich? Mocht hij nou wel ergens iets tegenkomen wat heel interessant is... kan hij dat dan nog wel doorsturen of zijn we hem gewoon eigenlijk kwijt? Ja, uh, men had toen bij het begin al het lumineus idee om een, een soort plaket mee te geven. Dat is een, een, een, een uh, ja, een gravure van, uh van Goud, geld, een goudplaketten waar informatie op staat, die zeg maar door een andere beschaving zou moeten kunnen begrepen worden. Met okay. andere woorden, die informatie is opgebouwd op pure logica, in een soort een binair systeem, ja. en die vertelt aan een andere intelligentie uh, wie wij zijn, hoe we er ongeveer uitzien, uh, waar onze plek is in het heelal enzovoort. Dus dat zou met pure logica door een andere intelligent wezen zou dat moeten begrepen kunnen. Wauw, wow, dus er zit een, een plakket goud in... Ja. waar een soort van cryptische omschrijving staat... dat wij mensen zijn en dat dat ding vanaf planeet aarde komt. Uh, ja. Voor het geval ja. die uh, ander leven tegenkomt. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar... Uh, uh, de kans dat die dan iemand tegenkomt is natuurlijk enorm klein ja. Inzijde, hij vliegt nu in een richting waar hij heel lang niks tegenkomt, pas over ongeveer 2 miljoen jaar hè, 2 miljoen jaar reizen komt hij dan in de buurt van een ster die heet Aldebaran wow. dat is in het Taurusgebied. Uh, en uh, nou ja daar zouden zeker een hoop planeten zijn, waarvan ook sommige aardachtigen waar dus ...leven zou kunnen zijn. Maar dat zou dan nog twee miljoen jaar duren. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk een leuke ontdekking... ...maar ik weet ja. niet waar wij dan zijn uh, over die tijd. Nee, nee, begrijpelijk inderdaad. Dat, is, dat duurt nog wel eventjes. Wat zijn nou op dit moment de, de, de, de technologieën? Waar gaan we nu naartoe? Is er op dit moment een, uh, een project bezig... ...wat wel echt de moeite waard is... ...waarmee we weer veel verder de ruimte in gaan? Uh, nou, er is nog een, een uh, interessante zonde gestuurd. Uh, dat was dan de, de Voyager. Yeah. En die Voyager, die, uh, die is pas in, uh, in uh, 98, 1998, 1998, mm -hmm. heeft Voyager, zeg maar, de afstand uh, verbeterd. Die is dan uh, verder van de aarde weg geweest uh, dan, dan de Pionier. Dus die was en eigenlijk die, een stuk sneller dan ook gelijk? Ja, die vliegt sneller en ja. is natuurlijk technisch veel moderner... want hij is uh, ruim twintig jaar later uh, pas weggestuurd. Uh, ja. maar hij heeft toch een hogere snelheid meegekregen... zodat hij nu de, de, zeg maar de afstandsrecord van Pionier verbroken heeft. Oké, okay, kijk. En die stuurt ook nog steeds allemaal informatie terug? Het ja. Maar het interessante is dat die, die Voyager... die gaat net de andere kant op. Dus die gaat dus in de richting van die Bowshock. Die, die, die frontgolf van de zon. Die is uh, ja, sinds een jaar ongeveer bezig... door die uh, boeggolf uh, heen te, te gaan. Men mm -hmm. is dan niet zo zeker of die er al buiten is of niet. Want uh, soms meet die weer... Alsof die binnen is en soms weer alsof die buiten is. Maar dat is natuurlijk omdat die poeggolf uh, heel breed is. En de ja. ook schommelt. Oké, okay, dus dat weten we nu niet helemaal precies waar hij nu is. Maar hij is in ieder geval een stuk verder. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, spannend. Eh, eh, dan ben ik nog wel heel erg benieuwd, meneer Meijer. Wanneer denkt u uh, dat de eerste mensen naar de ruimte gaan verhuizen? <laughs> ja, dat is een uh, goede vraag. U hebt zeker gehoord van het Nederlandse project hè, van mm -hmm. Bas in... Maswan, die uh, willen dat dus al in uh, 2023 doen. Ik vind dat natuurlijk uh, veel te optimistisch, maar het is het leuke doel om aan te streven. Yeah. Uh, zowel Russen als Amerikanen, als intussen ook India en Chinezen. Iedereen wil natuurlijk de ruimte in. Yeah. Uh, iedereen wil een basis op de maan bouwen eerst... Een soort wetenschappelijke basis. Je kan ja. het vergelijken met een basis op de Zuidpool... ...die we al hebben waar wetenschappers kunnen zijn, leven ja. enzovoort. De maan is een stuk makkelijker, want die is relatief dichtbij. Maar de, de, de volgende plannen zijn dan om het op Mars ook te doen... ...daar ook een kolonie neer te zetten. En de... de interessante idee van die Hollanders hier, die groep, is om daar eerst zeg maar, de hele logistiek naartoe te sturen. Dat ja. wil zeggen hutten en voedsel en alles. En dan eh, pas later komen de mensen achteraan. Ja. En nog een leuk eh, detail daar is dat die mensen dan wel moeten tekenen en weten dat ze one way gaan. Ja. Dus dat er geen return is. Hè. Het is een enkeltje hè? Ja. ja, het is een enkeltje. Maar 2023, u zegt dan dat is wel heel optimistisch. Gaan we dat eigenlijk is niet heel halen? Heel optimistisch, ja. Oké, okay. en wat zegt u dan? 2030 misschien? Dan? Oh, dat het echt gebeurt. Dat, dat hangt eigenlijk eh, hoofdzakelijk van de financiën af. Oké. Okay. Uh, hoeveel prioriteit willen we te geven? Technisch is het al lang mogelijk, want we hebben al uh, heel veel satellieten naar Maas gestuurd. Dus, uh, alhoewel dat het een stuk moeilijker is dan de maan, maar we hebben ja. het gedaan. Met veel ongelukken ook, moet ik zeggen. Dat zijn ongeveer de helft van alle missies. Hebben het niet gehaald? Nee, nee het gaat nogal wel eens wat mis ook. hè? Ja, maar ja. de technologie verbetert steeds, de computers en alles. Dus uh, ik denk, uh, als we misschien wat nieuwe stuurtechniek krijgen, dat zou mooi zijn. Hè, waar we, to, to we sneller naartoe kunnen, mm -hmm. dan moeten die mensen niet uh, vier of zes maanden onderweg zijn, maar die kunnen dan misschien binnen één of twee weken daar naartoe. Dan wordt het een hele uh, weer toegankelijk. Oké, okay. zouden we u mogen sturen, meneer Meijnen? Ik zou er heel graag mee gaan, natuurlijk, ja. ja? ja absoluut. Nou, kijk, wie weet, wie weet, 2023, dan gaat de eerste. Nou, ik ben al vrij jou, dus ik zou mijn uh, oude dagen daar nog kunnen slijten. Nou, wie weet, ik ga u in de gaten houden. In ieder geval ontzettend bedankt voor het gesprek. We spraken u omdat precies 40 jaar geleden de Pionier 10 de ruimte in werd geschoten. Dank u wel, meneer Meijnen. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. En we gaan naar muziek van Laura Jansen, You Somebody Painted faces fill the places I can't read.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 You Somebody van Laura Jansen op de vroege ochtend. Het is tien voor zes op uh, deze dinsdag 3 december. En vandaag is er een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer... over het opheffen van het verbod op godslastering. De kans is groot dat de opheffing ook doorgaat. Maar wat betekent dit dan precies? En waarom gebeurt het? Uh, Sjeer Kuiper, hoofddirecteur van Nederlands Dagblad. die uh, heb ik aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, veel christenen vinden dit eigenlijk een flinke domper... maar er zijn ongeveer net zoveel die er geen probleem mee hebben. Twee kanten van het verhaal. Hoe zit dat? Ja, nou, dat heeft te maken dat uh, het gaat om een wet die uh, sinds 1932 bestaat... Ja. maar waarvan al vanaf 1968 duidelijk is dat het een volstrekt krachteloze wet is. Oké. Okay. Uh, de wet was al bij zijn ontstaan omstreden in 1932. De SGP heeft toen zelfs tegen die wet gestemd... Ja. Uh, in de wet staat namelijk dat het verboden is om op, op uh, smalend godslastelijke wijze de godsdienstige gevoelens van anderen te krenken. Ja. En het laat volstrekt in het midden wat voor godsdienstige gevoelens dat zijn. Ja, dat en is heel breed eigenlijk. Dat is heel breed. En de SGP die was destijds bang dat geïnformeerde uh, uh, daarmee... Dat, uh, verboden zouden kunnen worden om katholieken nog uh, uh, te vertellen dat het katholieke geloof niet deugt. Ja. Dus uh, dat uh, een geïntermeerder bijvoorbeeld niet zou kunnen zeggen dat de paapse misvervloekt is, zoals dat ooit in de katholisme stond. Dus om maar even aan te geven, al vanaf het begin was er uh, sprake van, van, ja, over, over welke godsdienstige gevoelens gaat dit eigenlijk? En uh, wat wordt hier nou precies mee verboden? Nou, vervolgens is in de uh, jaren gebleken dat het al een krachteloze wet was, want alle processen die ermee aangespannen uh, leidde tot niets. De laatste was in 1968, dat heeft tot bij de hoogste rechter heeft het gelopen tegen godslasterlijke uitingen van, van de schrijver Reven. En uh, toen bleek dat er geen veroordelen mee te halen uh, was. En vanaf dat moment was duidelijk dat het een krachteloze wet was. Nou, ja. toen is die wet is er vervolgens tientallen jaren geen woord aan vuil gemaakt. Maar na de moord op Theo van Gogh, heeft uh, toenmalig minister Donner gesuggereerd dat we misschien toch nog eens in Nederland een discussie moesten beginnen... over godslastering. Ja. En uh, dat heeft toen juist bij de, uh, de, nou ja, bij, de, bij de liberalen in Nederland... grote verontwaardiging gewekt. Want er was nota bene iemand ge, uh, vermoord... Uh, omdat hij zich op krenkende wijze over de islam had uitgelaten... en dan zouden we nu vervolgens het nog eens over uh, dat uh, godslasterlijk uh, verbod gaan hebben. Ja. Dus dat, uh, toen is eigenlijk juist uit weerzin daartegen... zijn uh, de liberale partijen, in het bijzonder D66 en SP... met het voorstel gekomen van laten we dat verbod juist uit de wet halen... want het is een waardeloze wet. Ja. Maar is, nou, het, is het überhaupt dan de moeite waard om erover te gaan stemmen of... Ja, nou, dat, dat is nu de, de, eigenlijk de, de wonderlijke discussie. Het is een symbolische wet, maar zeggen christenen, of met name de christelijke partijen, het schrappen van een symbolische wet is ook een symbolische daad. Daarmee wek je toch de indruk, met name richting alle godsdienstige uh, Nederlanders, en dat kunnen dus christenen zijn, dat kunnen islamieten zijn, dat kunnen uh, aanbidders van bomen zijn, dat, dat kan welke godsdienst dan ook zijn, dat hun godsdienst uh, beschermd kan worden. En dat willen we toch niet, want we willen de Elkaar houden in Nederland. Ja. Dus het gaat eigenlijk om een wet die geen enkele zin heeft, mm. waarvan we het er eigenlijk over eens zijn, hij kan al gemist worden. <laughs> maar het schrappen ervan, dat heeft vooral mensen dan toch ook weer een symbolische waarde van dit liberaal Nederland is het al zover dat, ja. dat ze door zitten te drammen, dat deze wet er toch uit moet. <laughs> Dus de christelijke partijen vinden juist hm. de liberalen die heel drammerig op dit punt. En die zeggen van ja, maar dat, dat schrapt ervan, dat doet ons toch zeer. Want ja. daarmee willen jullie toch eigenlijk de sluizen van godslastering, van, van belediging openzetten. Het is een signaal naar alle godsdienstige Nederlanders... dat voortaan mogen jullie onderlemmerend beschermd worden. Ja, en dat, dat voelt dan ons ook niet leuk. Ja, nee. precies. Maar het is een beetje symboolpolitiek dus eigenlijk. We moeten het gewoon symbolisch toch maar lekker inlaten. Vindt dan een groep mensen. Ik heb in al mijn jaren dat ik de politiek gevolgd heb... als verslaggever en als woordvoerder en nu weer als hoofdredacteur... nooit een zo symbolische discussie als deze meegemaakt... waarin zo vaak het woord symbolisch gevallen is, inderdaad. Ja. En hoe denkt u er zelf over, persoonlijk? Ik denk, nou, het is misschien wel eerlijk om te vertellen... ik heb een tijd lang gewerkt als woordvoerder van de ChristenUnie... juist in de tijd dat de discussie hierover begon te lopen. Die partij die was tegen het schrappen. Mm -hmm. Ik heb zelf altijd eerlijk gezegd dat ik het daar niet mee eens was. Maar goed, als voorlichter uh, doe je keurig je werk voor de partij waar je voor werkt. Ja. Ik heb eerder dit jaar als hoofdredacteur juist een commentaar geschreven... waarin ik heb benadrukt van mensen moeten we als christenen niet juist... Uh, hart op zeggen van jongens, dit is een waardeloze wet... ...en vooral, het gaat ons helemaal niet om onze gevoelens... ...dat die zouden mogen worden uh, niet gekrenkt zouden mogen worden. Wij komen op voor de naam eer en de naam van God... ...en dan is het toch eigenlijk beneden de maat... ...om uh, heel erg vast te houden aan een wetsartikel... ...wat alleen maar gaat over de kwetsbare zieltjes... ...van willekeurig welke gelovigen... Ja. En maar... uh, ik vind dat dus ook een, uh, eigenlijk een slecht signaal... dat je de eer van God laat tronen op de gevoeligheid van zijn volgelingen. Ja. En vooral dat je, dat je opkomt voor... voor uh, dat, je, dat je vindt dat eigenlijk elk geloof uh, krampachtig beschermd moet worden... Uh, ik heb een, uh, in een artikel wel eens de, de, de vergelijking getrokken. Zelfs de Israëlieten, toen, toen Mozes het gouden kalf uh, in stukken gooide... hadden kunnen roepen van je kretst onze gevoelens. Ja, en, hey, uh, dat is artikel 147. Ja, he. dat is tegen artikel 147. Ja. En straks kunnen, kunnen alle uh, aanbidders van heilige koeien in Nederland... die kunnen roepen van uh, kom niet aan onze heilige koeien. Nee. Want dat kretst onze gevoelens. Ja, ja. Ik maak nou een beetje een geintje van. Maar ik vind het echt kwalijk dat de eer van God en het opkomen voor de naam van God, dat dat eigenlijk helemaal losgemaakt wordt van God en wordt uh, en, en, nu, en hangt aan de kwetsbaarheid van godsdienstige gevoelens. Ja. Wat een zo vage gevoel is... dat ik vind dat christenen zouden juist mijn inziens moeten zeggen... Uh, het gaat ons helemaal niet om, uh, om onze tere zieltjes. Het gaat ons om de eer van God. En ja. als jullie dit artikel willen schrappen... best mensen, haal het er maar uit. In maar het Nederland, gaat voor ons dan... Er wordt toch al onbemmend gevloekt. En, en sinds 1968 weten we dat er dus geen enkele rem op zit. En maar, er wordt maar... dan ook geen enkele rem... In acht genomen En uh, ik heb het idee dat de hele discussie die erover gevoerd wordt, eigenlijk alleen maar dus meer weer kolen op het vuur gooit van, uh, van liberale Nederlanders die zeggen van ja, god, de godsdienstigen, die hebben nog altijd een hekje om hun eigen terrein. En die vinden nog altijd dat zij uh, uh, dieper kwetsbare gevoelens hebben dan anderen. Ja. Uh, en er bestaat een ander wetsartikel, 137, wat in het algemeen belediging van bevolkingsgroepen uh, betreft. Mm -hmm. Dus op basis daarvan kun je altijd nog zeggen dat wanneer de, uh, je een schijker of een cabaretier in een programma verschrikkelijk de spot drijft met christenen, dat je kunt zeggen van nou, wij voelen ons als christelijke bevolkingsgroep uh, te schande gezet. Ja, en dan. Uh, uh... Dan nu... vind ik dat artikel wijzen. Ja, dus. precies. Nou, Daar hebben we dan geen wet meer voor, eventueel, misschien. Want daar gaan ze vandaag over stemmen. Uh, bedankt in ieder geval voor uw toelichting, Sjeer Kuiper. Ja, ja. Uh, ja, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. En we gaan dat vandaag zien. Het wordt in ieder geval vandaag besproken. Bedankt voor uw tijd en een hele fijne dag. Dank je wel. Ja, en verder de ANP-agenda. In de Tweede Kamer wordt er vandaag gepraat over de invoering... van een centrale eindtoets- en leerlingenvolgsysteem voor het basisonderwijs. En het is vandaag de geboortedag van de SMS. Jawel, die werd in 1992 namelijk voor de allereerste keer gestuurd... En toen stuurde hij Merry Christmas. Nou, het was een beetje vroeg natuurlijk, aan het begin van december... maar dat stond er wel in. Dat is dus vandaag de verjaardag, dus wellicht uh, kunnen we allemaal even een sms'je sturen. Dat is wel leuk. Uh, Zometeen in het NOS Radio 1-journaal de protesten in de Oekraïne. Daar gaan we het over hebben. De benoeming van Maxima tot regent en, en steeds meer Nederlanders... Leven in armoede. En dat zijn er echt 1,2 miljoen. Dus dat is behoorlijk wat. Mocht u deze uitzending nou gemist hebben van Dit is de Nacht... dan kunt u die terugluisteren. Dat kan via eo.nl. Dit is de nacht. En dan kunt u horen hoe wij het hebben gehad vannacht... over het bestaan op straat, het dak- en thuisloos zijn... maar ook over het geweld tegen mensen in het OV. Conducteurs, buschauffeurs, al dat soort mensen. Ik wens u in ieder geval een hele fijne dag voor vandaag... en veel luisterplezier bij het Radio 1 Journaal. Zo,